8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Japan zijn de slachtoffers herdacht van de aardbeving en tsunami van een jaar geleden. Om kwart voor zeven Nederlandse tijd, precies een jaar na de aardbeving, werd een minuut stilte in acht genomen. Op verschillende plaatsen in Japan zijn herdenkingsbijeenkomsten. De grootste is in het Nationale Theater van de hoofdstad Tokio. Daarbij zijn onder andere de keizer en de premier. Bij de aardbeving en de daaropvolgende tsunami zijn volgens de officiële cijfers bijna 16.000 mensen om het leven gekomen. In de regio Fukushima veroorzaakte het natuurgeweld een nucleaire ramp, waardoor duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In Tokio en andere grote steden zijn ook protestacties aangekondigd van Japanners die tegen kernenergie zijn. De betogers eisen dat alle kerncentrales worden gesloten vn Kofi Annan voert vandaag nieuwe gesprekken met de Syrische president Assad. Annan dringt aan op een onmiddellijk staakt het vuren en wil dat de Syrische leider met de oppositie in gesprek gaat. Gisteren voerde de oud-topman van de VN ook al gesprekken met Assad. De president liet toen weten dat er geen dialoog kan zijn zolang gewapende toeristen te terroristen voor onrust zorgen. Hij houdt terroristen verantwoordelijk voor het geweld in Syrië. De VN schat dat het afgelopen jaar meer dan 7500 mensen in Syrië... door geweld om het leven zijn gekomen. Een Amerikaanse militair heeft in Afghanistan het vuur geopend op burgers. Hij zou zijn militaire basis in de provincie Kandahar hebben verlaten... en daarna zijn gaan schieten. Over het aantal slachtoffers heerst verwarring. Volgens de gouverneur van Kandahar zijn 16 mensen gedood. Een woordvoerder van de NAVO zegt dat er veel gewonden zijn... maar dat er niemand is gedood. Het Amerikaanse leger onderzoekt de schietpartij samen met de Afghaanse autoriteiten. De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over bijna 2 miljard euro aan extra bezuinigingen. Daarmee daalt het begrotingstekort dit jaar naar 2,8 procent en voldoet België aan de Europese regels. De Belgische ministers zaten sinds gistermiddag bij elkaar en kort na middernacht kon premier Di Rupo bekendmaken dat er een akkoord was. Volgens hem worden de koopkracht en de concurrentiepositie van België met dit akkoord niet geraakt. De precieze inhoud van het akkoord wordt vanochtend bekendgemaakt. Bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen komen bovenop een pakket van ruim 11 miljard euro waarover de Belgische coalitiepartijen het eind vorig jaar al eens werden. De republikein Rick Santorum heeft met overmacht de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Kansas gewonnen. Hij kreeg 51 procent van de stemmen, terwijl zijn belangrijkste tegenkandidaat Mitt Romney bleef steken op 21 procent. St. werd vooraf al gezien als favoriet voor de overwinning in het conservatieve Kansas... door onder meer zijn afwijzing van abortus en het homohuwelijk. Romney had ook geen campagne gevoerd in Kansas. De Amerikanen kunnen in de voorverkiezingen stemmen op de republikeinse kandidaat... die het gaat opnemen tegen Barack Obama tijdens de presidentsverkiezingen op 6 november. De linkse oppositie lijkt de grote winnaar te worden van de parlementsverkiezingen in Slowakije. Na het tellen van zo'n 60% van de stemmen ziet het er naar uit dat de sociaaldemocraten een absolute meerderheid in het parlement krijgen. Ze zouden meer dan 46% van de stemmen hebben binnengehaald. En dat komt neer op 86 van de 150 zetels in het parlement. De uitslag is een afstraffing voor de centrumrechtse regering. De vervroegde verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet in oktober. Het parlement weigerde toen in te stemmen met een uitbreiding van het Europese noodfonds. De oppositie wilde daar alleen mee in akkoord gaan als de regering daarna zou opstappen en verkiezingen zou uitschrijven. Bij een aanslag op een busstation in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De daders gooiden vanuit een passerende auto handgranaten naar een groep mensen bij een busstation. De politie denkt dat de daders banden met de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab hebben. Ze zouden met de aanslag wraak willen nemen voor de Keniaanse interventie in Somalië. Daar strijden Keniaanse militairen tegen terroristen van Al-Shabaab. In oktober gooiden terroristen ook al granaten naar een busstation in Nairobi en daarbij viel toen één dode. In Rotterdam is gisteravond en vannacht de 11e editie van de Museumnacht gehouden. Zo'n 50 museagaleries en kunstinstellingen deden mee en waren tot 2 uur vannacht open. Het thema dit jaar was smaak. De Rotterdamse Museumnacht was vrijwel uitverkocht, net als vorig jaar. En dat betekent dat er zo'n 15.000 bezoekers zijn geweest. Het weer, eerst grijs met nevel en lage bewolking. Geleidelijk wat meer zon, maar in het binnenland vanmiddag meer, weer stapelwolken... Er waait een matige noordwestenwind, een temperatuur van middag 10 graden in het noordwesten... tot 14 graden in het zuiden. En ook morgen veel wolken en het is zacht. Dit was het NOS Journaal. Ruim 7000 kilo. Dat is niet het gewicht van het beest dat u nu hoort... maar wel het geschatte gewicht van alle amfibieën... die vorig jaar door vrijwilligers zijn overgezet. De paddentrek, ja, een jaarlijks terugker terugkerend fenomeen... waarbij padden uit hun winterslaap komen en aan de wandel gaan... naar het water om zich voor te planten. De roep van de mannetjespad is minder krachtig dan uh, die van andere amfibieën. Dat komt doordat hij geen uitwendige kaakblaas heeft, zoals veel kikkers. Deze pad maakt een nogal monotoon geluid. Heel wat anders dan de paarroep of de roep van een seksueel actief mannetje. Ook de heikikker wordt deze dagen wakker en kleurt prachtig blauw tijdens de voortplantingstijd. Oké, okay, niet alle mannetjes hebben deze massen, maar sommige worden echt knalblauw. Het geluid van de heikikker, dat is niet het geluid wat u nu hoort, dat is zachtjes en klinkt als geklok. Een beetje als een fles die je onder water houdt waaruit de lucht ontsnapt. En Nog heel even geduld en dan kunnen we weer het geluid van de rugstreeppad horen. Zijn roep is, een van, de, daar is die, een van de luidste van alle Europese amfibieën. Je kunt het wel op drie kilometer afstand horen. Maar de stoerheid van de rugstreep mannetjes... zit hem niet alleen in de luidruchtigheid... vertelt Annemarieke Spitsen van Ravenons. Het aller, allerdominantste mannetje is in een clubje makkelijk te herkennen. Namelijk aan de grootste afstand met de andere mannetjes... Hij heeft dus de meeste personal space van allemaal. Ja, en de grootste bek natuurlijk. Blijft tenslotte een kerel. Goedemorgen, de lente is losgebarsten. En dat is heel goed te horen op onze buitenmicrofoon hier bij het kapitool in Schavelland. We zetten hem even open. Een gans in de verte. En een vink. Ja. En horen we die specht nog? Nee. Specht? Nee, die vink is te hard, maar het is een prachtig concert hier. Buiten en bij het kapitaal. Goed, we even terug naar de padden. Als je padden in je tuin hebt, prijs je jezelf gelukkig. Maar van sommige beesten wil je liever af slakken in je sla... of luizen op je rozen. Nou heb je allerlei milieuvriendelijke middeltjes om die te bestrijden. Op basis van bier bijvoorbeeld of groene zeep. En het gekke is dat die middelen binnenkort worden verboden. We praten straks met iemand die daar heel erg boos op is. Dan Verder. Verder gaan we wat slakjes zoeken in poep, levende slakjes dus, in de poep. En presenteren we u met trots een nieuwe bijdrage van onze vroege kuikens. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Aubring. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Engels Kamerorkest speelde het rondo uit het pianoconcert in Zeegroot. van de Pools-Duitse pianovirtuoos Johan Samuel Schreuter. Twintig jaar geleden vond Gerhard K.D. op Tessel levende slakjes in eendenpoep. En sindsdien is er met enige regelmaat onderzoek naar gedaan. In juni gaat Kasper van Leeuwen van het Nederlands Instituut voor Ecologie... promoveren op nieuwe ontdekkingen. De piepkleine watslakjes blijken in de maag van bergeenden te kunnen meevliegen... Dat verklaart volgens van Leeuwen de grote verspreiding van deze soorten over Europa. Joost Huizing gaat met, onderzoeker, met de onderzoeker in de mokbaai bij Tessel op zoek naar levende slakjes. Nou, we zijn de dijk afgeglibberd en nu de blubber in. We hebben daar een paardje berg heen te waar die donkere hoopjes daar links. Even kijken of die daar keutels hebben neergelegd. We gaan op zoek naar poep. Je doet de raarste dingen voor vogels, maar de bergeende poep. En dat doen we, omdat die poep, daar kunnen hele kleine slakjes in zitten. Ja, die bergende eten hier uh, heel veel wat slakjes. En die, uh, die wat worden niet allemaal verteerd. Dus een deel van die wat komt weer uh, levend uh, uit de bergeend. Door het spijsverteringskanaal heen ja. blijven ze gewoon leven. Zeker weten. Ik kan hier even opletten, want uh, hier zag ik die uh, eenden lopen. Je ziet hier de poot afdrukken. Precies. Maar kijk uit, als je te lang blijft staan, dan zak je zo diep in de blubber weg. We worden begroet door de scholleekstof. Hier is een grote witte kwak. Uh, ja, ik... ja. En kijk. zo dat zijn? De keutels zijn toch wat groter dan die van de andere vogels over het algemeen. Dan moet ik voorzichtig uh, even met een scherpe lepel uh, die, die keutel van het wat afhalen, want ja, je kan natuurlijk heel makkelijk slakjes erin vinden als je de grond meeneemt. Als je de grond meeneemt, mee waar die slakjes ook al in zitten. Dus kijken of er hier iets in zit. Over het algemeen zit in iets van een derde van de keutels wel één slakje. Maar ze zijn heel klein, hè? Met de vingers voor de brood. Ja. Alles voor de wetenschap. Gefeliciteerd <laughs> ja. met het regent en het waaien. Ja, het is een koud dag, koud dag. Ja. Kijken wat we hebben. Keutel. Heel veel slakjes worden ook verteerd, anders heeft die berg ook toch niks aan om slak te eten. Wat voor kleur hebben de slakjes? Uh, grijzig. Maakt het ook niet makkelijk. Maakt het niet makkelijk. Nee. Maar je zoekt nu levende slakjes, ja. omdat je daarmee kan aantonen dat die vogel die helpt aan het transport. Ja, precies. Het, is heel belangrijk voor, of het kan heel belangrijk zijn voor slakken om zich te verspreiden over gebieden. Als een gebied verandert, dan moet je natuurlijk ook wel maken dat je ergens anders ook voorkomt, als soort. Ja. Anders kan je misschien, ja, het risico dat je uitsterft of dat er iets mee gebeurt. Nou, dus ik heb gekeken van, hoe kunnen slakken door, zich nou verspreiden? Ja. En een van de manieren zou kunnen zijn door vogels, want uh, hier, hier zitten die bergeenden, zitten heel veel slakken te eten de hele dag. En, uh, ja, een klein percentage van die slakken die gegeten wordt, overleeft ook in de vertering. En kan dan een paar honderd kilometer mee vliegen? Ja, dat hebben we dus nu in een experiment met wilde eenden, hebben we dat uh, uitgezocht en het blijkt dus dat, die slakken tot wel vijf uur in zo'n eend kunnen blijven zitten en dat ook daadwerkelijk kunnen overleven. En ja, als zo'n berg eend of een, een ander soort eend een slak eet en vijf uur vliegt, ja, een gemiddelde eend vliegt toch 60, 70 km per uur op, als die volle vaart gaat. Ja. Dus de maximale afstand die hij dan zou kunnen halen is misschien wel uh, 300 km uh, verder weg. En ja, voor een slak, zoals uh, de watslakje die we nu uh, hier zien. Noem, noem even zijn officiële naam. Ah, de Hydrobia peringia ulva, als je helemaal uh, correct wil zijn. Het wat-slakje, zoals we het in Nederland ja. kennen. Die kan dus lekker gratis meereizen. Nou, helemaal gratis is het niet, want als er 300 slakken gegeten worden, dan uh, komt er misschien 1 uh, of twee oh, levend uit. Dus heel veel van zijn, uh, van zijn vriendjes die gaan wel dood. Kom op, we zoeken verder. We gaan even kijken, want uh, ja. ik, ik, ik zit nog op weer zit vast. vast. Ik zit uh, ja. Ja. vastgezogen in de bodem. Kijk, dat is dat allemaal. Dus als je witte vlekken ziet, dan moet je even, ja. even, even roepen. Daar ligt wat nog. ook ja, wel interessant uit. Dus even in de zee stoppen. Eens even kijken hoor. Je moet als bergeend natuurlijk ook wel heel veel slakjes eten, want paar millimeter groot en dan is het grootste deel nog het huisje ook. Ja, er zijn wel wilde enige gevonden met, met 1200 slakjes in hun maag per keer. Ja. En ze eten ongeveer de, de, de hele dag door, hè? ze de kans krijgen als het laag tij is. Hoeveel energie die in één zo'n slakje zit, is natuurlijk heel erg laag. En de energie die zo'n berg eent nodig heeft, is wel uh, erg hoog. We hebben wel schattingen dat ze 33.000 uh, slakjes per dag Stel. moeten eten. En dat ze daar alsnog maar een, een, een bepaald deel van hun energiebudget... Uh, voor die dag uithalen. Maar het blijft ook intrigerend hoe zo'n slakje nou kan overleven. Dat is omdat hij in dat huisje zit? Dat helpt zeker weten, ja. Doet hij de deur dicht? Precies. De, deze watslakjes hebben een uh, operculum. Dus een, uh, een klein klepje voor een, uh, een opening van een huisje. En daarmee kunnen ze eigenlijk heel goed afsluiten voor de buitenwereld. Het helpt heel goed tegen uh, uitdroging vooral. Dus eigenlijk zo'n watslakje die dan ook, ja, uh, natuurlijk geregeld uitdroogt. En het helpt tegen predatoren, zoals krabben en dat soort uh, beestjes... Ja. die proberen om met hun... Uh, schaar in het huis te komen. Maar het helpt natuurlijk ook als je in een ene maag terechtkomt. Dan kan je een mooie huis afsluiten en dan krijg je geen, geen lage pH, geen zuur, ja. geen uh, verteringsenzymen en allerlei uh, akelige dingen die je tegenkomt in zo'n zo maag. Zeven, zeven, zeven. Kijk eens. Hier, nou, oh. ik weet nog niet eens te lezen, maar uh, het barst. <laughs> Allemaal, kijk maar die eens. kleine dingetjes. Ja, nou, dan moet je tv hebben. Kijk, Eén, ja, twee, nou. de dat zijn er. Nou. Kijk, tientallen. Ja. ja, dat was ook een hele mooie keut hoor. Prachtig. Ja, mooi, gelukkig. Maar hoe maar, kan je nou in Hemelsnaam zien of hier nog iets levend is? Leven ze nog, dat is een goede vraag. Nou, daarvoor heb ik een, een potje bij. Want uh, wat watzakjes zijn wat dat betreft best wel eigenwijs. En die, uh, als die ergens in een, uh, in een potje of in het water terechtkomen, dan uh, klimmen ze meestal als je, je ook in een aquarium gooit, dan klimmen ze naar de rand, klimmen ze omhoog. Dus als ze nog leven, dan klimmen ze waarschijnlijk omhoog. Eens dus even kijken hoor. Even ja, ze zien er wel mooi, mooi intact uit. Uh. Ja. Dan gaan ze in een potje met water. Dan ben ik benieuwd of ze zo meteen gaan rondkruipen. Dan gaan we even de dijk over om daar in alle rust te gaan kijken. Zo, een beetje uit de wind. Oh. En nu het potje. Goud. Goud in handen. Zie je hoe klein ze zijn. Ja, volgens mij zie ik wat snuitjes bewegen. Wat snuitjes zelfs? Snuitjes eruit komen. Ja, en dan komen ze even voorzichtig buiten kijken. En de regen. Ja. Een leuk beroep, hè, veldbioloog. Ja, het is geweldig. Dan <laughs> komt het zwarte lichaampje een beetje naar buiten toe. Dan komen wat het leeft, voeltjes. Uh... Het bewijs. Magisch. Die heeft gewoon een paar uur in die maag overleefd. Ja, ik weet niet of deze specifiek een paar uur in hem hebben gezeten. Jullie noemen dit wel het intern transport. Bestaat, ja. bestaat er ook extern transport? Zeker weten. Ja, dat is, uh, er zijn ook veel uh, observaties uh, van mensen die uh, ja, gewoon om, om, om eenden te eten of, uh, of uh, voor wetenschap maar, uh, eenden aan het vangen waren. En dan zeiden van Hé, hey, er zit, uh, er zit uh, er lijkt alsof er een slak hier tussen die veren zit of uh, oh, ja. hier op de, uh, op de achterkant. En uh, zelfs een, een publicatie uit 1914 is heel erg mooi die zegt. van. Misschien dat die vogels wel op lange migratietochten die slakken op hun rug hebben geplakt. Of dat die slakken erop zitten. Zodat ze eten onderweg, eh, onderweg bij zich hadden. Dus het wordt, als food supply eh, wordt dat dan gebracht. Ja, Dat is een machtig eh, artikel om te lezen. Maar ja, of het helemaal waar is, dat, dat weet ik niet. Dat natuurlijk maar, eh... maar dit, het interim transport, in... dat werkt. Ja, dat werkt in ieder geval. En daar ga jij promoveren. Dat is het plan, ja. Daarna een feestje, natuurlijk. natuurlijk. Nou, dat gaan we nu pas vieren, toch? Maar uh, dit is, dit is al een feestje genoeg, warmlevend om te zien. Hey, hartstikke bedankt. Ja, heel graag gedaan. We gaan koffie opzoeken ergens. Laten we even ergens die uh, opwarmen. Want ik kan mijn vingers niet meer bewegen. Nee, niet, jij? ik ook niet, nee. Dat is, uh, maar dan, uh, dan zetten we slakjes lekker in de warmte. en Dan gaan we genieten van het feit dat ze omhoog kruipen, denk ik. Hé, hey, dankjewel. Dat, uh, lijkt me superleuk. Ja, ja, hartstikke graag gedaan. Een Spaanse dans uit de eerste Carmen-suite van de Franse componist Georges Bizet. Welkom in tuinreservaten.nl. Regelmatig krijgen we bij vroege vogels mails binnen van luisteraars die hun tuin aanprijzen als tuinreservaat. En om de meest wisselende redenen. De mail van Lieke Weener uit Hilversum is wel heel bijzonder. Want ze heeft niet eens een tuin. Maar wel veel gemeentegroen voor de deur. En die plantsoenen zijn saai. Lieke besloot er wat aan te doen. En toverde een van de plantsoenen om tot een kleurrijke wilde tuin. Jeanette Paramour zoekt daarop. Vandaag in de serie Tuinreservaten. Aandacht voor de illegale tuin. Hier is het allemaal begonnen, hè Lieke? Ja, hier is het begonnen. Dit is uh, de fietsenkelder. Nou, dan kwam je hier met je fiets uit uh -huh. en hier begonnen dan meteen hiernaast, begon we dan die metershoge door te struiken. Uh -huh. En die hingen nog over het pad ook, zodat als je er langs liep, beetje met je kleren erin hangen. En als het regende, dan uh, kreeg je dus een stortbad. En dat, dat wordt potje dus heel snel zat. Dus daar ben ik erbij begonnen. Er stonden hier drie struiken. Die heb ik als eerste gerooid. Nou, toen was het nogal kaal. Dus er hadden we nog wat planten over. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus dan ben je aan steeds meer verder, stukjes, nou, stukjes gemeenteterrein stukjes. gaan veroveren. Ja, zo is dat gegaan. Ja, <laughs> eigenlijk wel. En nu zijn we hoeveel jaar verder? Ruim tien jaar. Kijk, nu is het echt een mooie ja, het tuin. Het loopt een beetje af hier, een beetje ja. hellinkje is het waar van alles in staat. Er staat echt van alles in. Heel veel bollen. Het gros is krijgertjes. Kijk als je kijkt die uh, teta, -teta, -teta hier sintjes, of uh, narcisjes. Teta -tet. Tetatet Teta zo heten ze. Ja. ja. Die, die lagen zo heten ze, dat is gewoon hun naam. Ja. Maar in ieder geval die, die koop je in bakjes en dan zijn ze uitgebloeid en dan gaan ze bij mij hier het gemeentegroen in. Nou en dan uh, het jaar erop komen ze gewoon weer terug. Nou kijk dat zijn de boerenkrokussen. Mm -hmm. En Niskruid, Nou, dat is, uh, is poeschinia. Die heb ik zelf erin gezet. En daar ben ik dol op. Dit is allemaal spul. Dat komt nu net op. Dat uh, wordt zo hoog. Een, een meter hoog ongeveer. Ja, we zijn nu natuurlijk nog een beetje vroeg, hè? Voor ja, je te... ja, ja. Daarom is het ook nog ja. vrij vlak. Het, het lijkt allemaal nog erg egaal. Ja. Maar als je hier over een paar maanden komt, dan is het echt uh, net een oerwoud. Kijk, daar zie je nog helemaal niets. Want ik heb daar net het uh, dorre groen weggehaald. Maar daar staat Lemon Queen. Dat is een soort heliant. Nou, die wordt meer dan manshoog. Hey, er staan nou een paar emmers klaar. Volgens mij ja. was je van plan om uh, ja, dat klopt, dat klopt. wat te gaan doen ja, in het tuin. Hier, ja, er liggen allemaal bollen. Die heb ik denk ik van mijn dat gekregen. Mijn dat woont daar in die flat aan de overkant. Uh -huh. Oh, ja. ze bre mensen brengen ook gewoon oh, dingen. Nou, dat gebeurt heel veel. Ja. Nou, die zet ik dan ook waar ik plek heb, zet ik ze erin. En dan zien we volgend jaar wel of het opkomt. Ja, ja. ja. ja en dat is die hele boeren heb ik van mijn broer en vrouw gekregen. Nog voor mijn verjaardag. Hele mooie witte bloemen ja, met gele is, hartjes. Ja, hij is beeldschoon, ja. ja. Nou, we gaan aan de slag, uh, ja, Likke. we gaan eventjes... Oh, kijk, en deze heb ik ook... Dat ik nu... Oh, die had ik wel van de buurvrouw daar gekregen hebben. Het zijn ook weer bollen. Die laat ik eerst de helleborus er maar inzetten. Oké. Okay. Zal ik het hier doen? Die krokus is niet erg. Mm -hmm. En dan heeft hij ook nog een beetje... Dan staat hij op een plek waar hij wat vocht krijgt. Want... Je krijgt dus veel van de buren en zo, hè? En ja. mensen uit de omgeving. Uh, ja. Is dat ook een bewuste keus? Uh, in het begin zeker, want uh, ja, ik wist natuurlijk niet of ik getolereerd zou worden door de gemeente Hilversum <laughs> ja. En of de plantsoenendienst mij er niet uit zou jagen. Dus, en toen werd het op een gegeven moment een sport. Van, hoe, hoe kan ik het zo goedkoop mogelijk en zonder met een, echt met gesloten beurs te doen? Even de plant uit de pot te ja, ja. Hij moet even gewrikt worden. Maar goed, je bent hier nu een jaar bezig. Ze hebben je natuurlijk al, al, al honderd keer gezien hier. Oh ja, ja, ja die ja. zien mij vaak. Het is zelfs zo... Dat ik nu uh, mijn hele grote afval bij hun op de kar mag gooien. Aha, ze dus zijn al vrienden geworden. Ja, nou ja, vrienden, vrienden. Maar het zijn gewoon aardige mensen. Ja. En ze vinden het prima dat ik dit stuk onderhoud. Dan ja. hoeven zij dat niet te doen. Trouwens, als je wil, kan je ook natuurlijk gewoon gemeentegroen onderhouden, hè? klopt. Ja, ja dat, Waarom dat niet goed? gewoon uh, toestemming gevraagd. Omdat je dan niet, uh, geen inbreng hebt in wat er in de tuin mag. Dat hebben de overburen gedaan, dat is een oude echtpaar. Mm -hmm. Maar ja, dan kreeg je dus standaard uh, grootbloemige paarse krokussen. Je kreeg fritillaria, je kreeg krentenboompjes of je kreeg uh, Rosa rugosa. Mm -hmm. En dat was het. Ja. En dan heel perkvol met allemaal datzelfde. Ja, dat vond ik zo saai. Het is vanzelf zo gegroeid. Het is niet echt bedoeld als een statement, hè? Nee, beslist niet. Nee, Het is heel ja, organisch gegroeid, zeg ja. maar. Geen guerrilla gardening? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben geen guerrilla gardener. Ik vind ik niet nodig. De gemeentereinigingsdienst komt langs. Oh ja. Ja, ja het is donderdag. Dan komen ze altijd. Nou, die staat erin. Zal ik hem nog even water gaan geven? Ja. Ik heb een gieter hier neergezet. Ja. Hoeveel soorten heb je eigenlijk in je tuin? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Qua bollen heb ik. Nou. Niet overdrijven, maar toch ongeveer wel zo'n twintig soorten. Maar van gewone planten, ja. En dat wisselt ook ieder jaar, moet ik zeggen. hoor. Want ik krijg natuurlijk veel zaden. Nou, dat gaat vaak zoef. Zo uh, gooi ik in de tuin en dan zie ik wel wat erop komt. En vaste planten, ja. Een heleboel daglelies, die heb ik gekregen. Asters, twee soorten. Heliant, witte knoop. Camozijnbessen, een hele ouderwetse plant, Ja. Een natuurlijke tuin noemen ze dit, hè? Ja, een wilde, het is een beetje een wilde tuin, dat kun je ja. wel stellen. Ja. Maar ik zie niet alleen planten en heesters en zo, maar ik zie hier ook een, een voeder... Uh... Een voederkorfje, ja. ja. Nou, dit is ja. eigenlijk voor de lieveheersbeestjes, dat, dat hokje. Ja, en ik zie bakken met water, ik zie daar stenen liggen. Ja, en die bakjes op de grond daar schijnen ook egels uit te drinken. Ik heb ook salamanders gezien. Er zitten ook padden, er zitten uh, kikkertjes... Je hebt ons een mail gestuurd, hè? Ja. En ik lees even de laatste Alinea voor. Je begrijpt, mijn tuin is een allegaartje, Maar toch denk ik dat ik een goede kans maak om tuinreservaten te zijn. Ik heb inmiddels een flink aantal vlinder- en bijenplanten geplant. En er zijn een paar drinkbakken voor egenspadden, kikkers en een enkele salamander. En er zijn natuurlijk ook veel oude bomen en die zijn best dragend. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Dankjewel. Het echte ja, vroege vogels tuinreservatenbordje. <tie> botje, leuk. Wat denk je? Nou, ik ga hem ophangen, hoor. Ik hang hem aan een van de rekken van mijn klimplanten. Kijk, de, de, dan kunnen anderen het ook zien, kijk. Als ik mm -hmm. hem nou bijvoorbeeld hier hang. Zeg, mensen die dit horen, dan denken je van... God, dat lijkt me ook wel heel leuk, hè, bij mij thuis. Heb je dan nog tips voor ze? Doe het in samenspraak met de omgeving. Mijn, mijn hele flat heb ik er dus van op, op de hoogte gesteld. Ik heb ze allemaal een, een mailtje gestuurd, of, of een brief, net in de bus gedaan. Maar ga vooral niet naar de gemeente, hè, om toestemming te vragen. Nou, dat, daar heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Gewoon Misschien beginnen. Ja, eigenlijk wel. Dus nee, ik heb helemaal niets tegen de gemeente. Ik hoop dus dat ze me nog steeds zullen blijven gedogen. Na deze, deze uitzending. <laughs> nou, misschien wordt Lieke Wener wel uh, opgezocht. Laten we het niet hopen met haar prachtige gemeentetuin. Um, wij zijn zo recht terug na half negen uur. Ten eerste sterren en daarna nieuws dat gelezen wordt door Ewoud de Jong. Wapenindustrie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 De nationale carrièrebeurs. 16 en 17 maart in de amsterdam Rij. Kijk op carrièrebeurs.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. In Japan zijn de slachtoffers herdacht van de aardbeving en tsunami van vorig jaar. Precies een jaar na de ramp om kwart voor zeven Nederlandse tijd werd een minuut stilte in acht genomen. Op verschillende plaatsen in Japan zijn herdenkingsbijeenkomsten. De grootste is in het Nationale Theater van de hoofdstad Tokio. En daarbij zijn onder andere de keizer en de premier. Voormalig vn chef Kofi Annan voert vandaag nieuwe gesprekken met de Syrische president Assad. Hij dringt aan op een onmiddellijk staakt het vuren en wil dat de Syrische leider met de oppositie gaat praten. Gisteren zei Assad al dat er geen dialoog kan zijn zolang gewapende terroristen voor onrust zorgen.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 In Rotterdam is gisteravond en vannacht de 11e editie van de Museumnacht gehouden. De nacht was vrijwel uitverkocht. 15.000 mensen bezochten zo'n 50 musea, galeries en kunstinstellingen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. In opklaringen ligt het kwik rond 4 graden. Onder de bewolking is het ongeveer 7 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... die vooral in het zuiden en oosten de zon vaak in de weg zitten. Langs de westkust is het grote delen van de dag zonnig. Er waait een matige noordwestwind en de middagtemperatuur komt uit tussen 9 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht zijn de wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. In een langere opklaring kan er vooral in de zuidelijke helft van het land mist ontstaan. De minima komen uit rond 5 graden. Morgen is er opnieuw een mix van wolken en zon met meer zon in de kustgebieden dan in het binnenland. De wind draait van noordwest naar noord en blijft meest matig van kracht. De middagtemperatuur komt morgen uit tussen 8 graden op de wadden en 11 tot 13 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Ook dinsdag is het wissend bewolkt en wordt het ruim 10 graden... behalve in de gebieden vlak aan zee. Vanaf woensdag neemt het aandeel zon in het hele land toe... en vanaf donderdag wordt het op veel plekken meer dan 15 graden. Meer dan 15 graden, hoor. Wow. Zo horen we het graag. Het rad der kolonisten wijst uit wie deze week zijn gedachten met u deelt... in kolomvorm. En dat is... Marjolene de Vos. Carina Wolkers. Twee soorten taart had ze gebakken. Verslaggever Henny Radstaak werd vorige week warm welkom geheet... in het huis van Carina Wolkers op Texel. Afgelopen zondag stonden we de uitgebreide reportage uit... over het boek van Onno Blom, de Tarzan van de Schapen. Over de liefde van Jan Wolkers voor Texel. Ja, ik was erbij gisteren bij die, ja, presentatie, bij die presentatie in van de Oude Kerk in den Burg... Ja, Fantastisch was dat met Maarten van Ross, die sprak ook. En ik ben nog even het eiland overgaan de slufter en de leeuweriken kwinkeleerden boven mijn hoofd. Dus het, was, uh, het was heerlijk. Wij verloten deze week vijf exemplaren van dat boek, De Tarzan van de Schapen. Kijk op vroegevogels.varen.nl voor meer informatie en stuur een mailtje of stuur gewoon een briefkaart. Kan ook naar postbus 175 1200 AD in Hilversum. Er is geen prijsvraag aan verbonden, gewoon een kaartje sturen met: Ik wil heel graag dat boek van Onno Blom. Dat is voldoende en dat is voldoende maakt u kans. Op het boek. Speciaal voor Vroege Vogels schreef de weduwe van Jan Wolkers een column. Luister naar het verhaal van Carina Wolkers. Gevederde vrienden. Jan Wolkers was niet katholiek... maar sinds zijn jeugd was hij geboeid door het katholieke geloof. Waarom waren katholieke mensen zoveel opgewekter... hartelijker en vergevensgezinder... dan de vreugdeloze gereformeerden die hem omringden... Ik geloof dat ik maar katholiek word, zei hij wel eens schetsend. Vooral als we in België waren geweest. Hij was dan meteen Sint-Franciscus geworden. Want zo voelde hij zich als we in een koude winter het laantje insloegen naar ons volkstuinhuisje op Amstelglorie en de koolmezen die op hem gewacht hadden boven zijn hoofd met hem meevlogen van struik naar struik tot aan het tuinhek. Nog voor de kachel aanging, deed hij de openslaande deuren van het tuinhuis open... en strooide brood, pinda's en stukjes appel op het bevroren gazon voor zijn hongerige vrienden. Toen we op Tessel gingen wonen, kon hij zijn voederdrift, zoals wij dat spottend noemden, helemaal botvieren. Hij vond het zonde om voedsel weg te gooien en omdat hij nogal ruim insloeg, was er altijd veel eten over. Zomer en winter voerde Jan de vogels. Het eerste jaar de eenzame jonge stormmeeuw... die vaak op een paal van het hek stond en soms op de schoorsteen. Die stortte zich met een kreet naar beneden... wanneer Jan naar buiten kwam met een plastic teiltje geweekt stokbrood. De zwarte merel met de geel-oranje snavel... die altijd op een tak van de moerbeiboom zat en de keuken inkeek met een scheef kopje en glinsterend zwart brutaal oog. Komt er nog wat van? Zodat je bij weer en wind in het halfduister of bij krakende vorst naar buiten moest om stukjes brood voor hem te strooien. De kraaien die Jan met oneindig veel geduld zo ver had gekregen dat ze binnen het hek van onze tuin kwamen eten. Het laatste jaar van zijn leven nam ik de taak van het voederen der dieren op me, het storten van etensresten voor de kraaien en vervolgens fluiten. Je moet wel fluiten hoor, anders komen ze niet. En het ophangen van de vetbollen aan de bezemstil dunne ginggoos vlak voor het raam. Vroeg in het voorjaar kwam er opeens een grote bonte specht van de vetbollen eten. Een juweel van een vogel met een scharlakenrode onderbuik en een scharlakenvlek in zijn nek en zwart-witte veren. En even later zijn vrouwtje. Ze bleven komen, zodat ik de hele op het eiland aanwezige voorraad vetbollen moest aanschaffen. Van de ene op de andere dag kwam alleen het mannetje. Ze zijn vast aan het broeden, zei Jan. En dat klopte. Ergens in juni zat opeens de vader met zijn rode sjaal om. Met twee jongen met rode petjes op. Alsof ze voor ze naar een wedstrijd van Ajax gingen. Nog even kwamen snacken op de vetbollen. Als ik dood ben, gaat alles gewoon door, zei Jan altijd. En zo is het. Nog steeds trekt er in de herfst een soms minutenlang durend lint van ganzen langs de horizon. Schuift als het gesneeuwd heeft, waggelend een schuwe houtsnip uit de struiken weg. Hoor je in het voorjaar het melancholieke getwitter van de elegante staartmezen en vliegen de merels in ziedende vaart langs het huis in de broedtijd. En soms flitst er een prachtige scharlakenrode vlek langs en klinkt even later het aangename houtige geroffel van de bonte specht. De Italiaanse componist Domenico Simarossa schreef L'Italiana Alondra... oftewel het Italiaanse meisje in Londen. De natuur is als een pizza, zonder goede bodem wordt het niks. Het <laughs> zou er een kunnen zijn voor op onze natuurtegeltjes. We hebben nu toch op Facebook van die tegeltjes met van die natuurteksten. Mooie, mooie teksten. Natuur is als een pizza, zonder goede bodem wordt het niks. Nou, eigenlijk is dat de conclusie van de onderzoekers... van het Centrum Bodemecologie in Wageningen. Want je kunt, nog, je kunt nog zulke mooie planten of uh, vogels in een natuurgebied willen hebben... als de aaltjes, de torren, de schimmels en de bacteriën in de bodem het niet naar hun zin hebben... dan merk je dat ook boven de grond. Samen met Martijn Bezemer en Wim van de Putten van het Centrum Bodemecologie en met Robert Ketelaar van Natuurmonumenten is verslaggever Rob Buiter naar een natuurgebied gegaan waar kort geleden een heel bijzonder experiment is gehouden. Een experiment om het belang van gezond bodemleven aan te tonen. Hij is nog een beetje aarzelend, Wim van de Putten... maar het is mijn eerste veldlevering die ik hoor. Nou, voor mij ook dit jaar. Dus we hebben we samen <laughs> toch wel <maar> mooi gescoord. <laughs> ja. Maar dat was vast niet de reden dat je ons hiermee naartoe hebt genomen? Ja, eh, want ik kijk eigenlijk meer omlaag dan omhoog als het over mijn werk gaat. Nou, hier eh, op de Plankenwambuis, vlakbij de A12... vindt een, een van de grootste experimenten plaats... Eh, waarbij we de bodemorganismen getransplanteerd hebben naar een natuurgebied. Dus we hebben een nieuw natuurgebied waar te weinig bodemorganismen zitten die de hele natuurontwikkeling kunnen sturen. Dat hebben we verrijkt als het ware met bodemorganismen van een bestaand natuurgebied. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Je graaft uh, een, een, een stukje van een oud natuurgebied af. Je gooit dat op een hele ouderwetse mestverspreider, zet er een tractor voor... en dan rij je hier over dat terrein en strooi je de zaak uit. Gewoon bodemdiertjes zaaien. En dan hebben we het over uh, pissenbedden, aaltjes. Waar gaat het over? Ja... Aaltjes pissen bij de micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, springstaarten, protozoen, beerdiertjes. En het is eigenlijk de, dezelfde manier waarop we 100 jaar geleden boeren eh, een landbouwgrond geschikt maakten voor ertenteelt. Dan gingen ze grond halen van een stuk grond waar al erten op verbouwd waren. En daar zaten dan stikstofbinders in, rhizobium. En die wilden dan mee overgaan naar dat andere stuk landbouwgrond. Ja. We staan met z'n vieren hier een beetje te klappertanden. Robert Ketelaar staat er ook bij van Natuurmonumenten. Je hebt in ieder geval een grondboor meegenomen. Draai hem eens in de grond. Kijken hoe de bodem er hier bij ligt. Nou, we staan hier in ieder geval... Hallo, al is het maar om even warm te blijven roven. Ja, ja, nou, uitstekend. We staan hier in ieder geval op een stuk waar echt nog de, de oorspronkelijke toplaag intact is. Dus uh, op deze plek, dit is een stuk wat we dan nieuwe natuur noemen. Hier stond uh, een aantal jaren geleden uh, nog maïs uh, op deze akker. Dit is nu uh, teruggegeven aan de natuur. En op deze plek is eigenlijk niks veranderd. En dat zien we nog heel mooi terug in een hele... Donkere, bijna zwartige uh, ja, dus, bovengrond. Het is gewoon bijna tuinaarde wat je nou naar boven haalt. Kijk, we komen nu in een iets andere kleur terecht. Hè. Zitten we op zo'n 20, 25, 30 centimeter. Dan wordt het ineens wat lichter. Wordt het wat lichter. Dat is waarschijnlijk ook de diepte van de oude ploeg... die hier natuurlijk uh, uh, overheen is gegaan. Komt er wat grind, voel ik in de boor, dan kraakt ja, hij. Je hoort hem goed. kraken. Ja. ja, en dat klopt ook, hè, want hier uh, zijn allemaal... Voor een deel ook gewoon smeltwaterafzettingen die hier overheen zijn gegaan. Grind, grof, zand, er is van alles hier, hier terecht gekomen. Martijn Bezemer staat ook mee te kijken, ook van het Centrum voor Bodemecologie. Ja. Kijk jij nou naar die grond die naar boven komen, anders dan hoe ik daar naar kijk? Nou, je ziet wel dat het heel vruchtbaar is, natuurlijk omdat het heel donker is, maar je ziet daar nog geen leven in. Nee, nee dan moet je toch echt uh, ja, in het laboratorium. Kijken. Ja, ja echt gewoon zo'n gewoon zo hap die Robert naar pakt. Je, je, je kunt het wel een beetje voelen, zeg maar. Hè. Dus een, de, je ziet, het heeft een hele korrelige structuur. Dus er zit hier wel aardig wat bodemleven in. Er is wel wat omwerking als het ware. Want je ziet vaak ook aan dode bodem. Wormen en zo die het losmaken. Precies, die het ook opeten. Hè. Je hebt heel veel wormen die gewoon grond opeten en het dan weer uitpoepen. Dat, dat, dat verklaart ook voor een deel die korreltjes. Maar de vraag is wel of dit ook inderdaad geschikt is voor natuurontwikkeling. Ja. Maar Martijn maar als ik hier nou in de grond zou duiken met de microscoop... wat zijn dan de verschillen? Wat zie je in zo'n geënt gebied wat je in een ander gebied niet ziet? Nou, wat wij bijvoorbeeld bekeken hebben een paar jaar geleden... zijn de nematode gemeenschappen, aaltjes. Je hebt allerlei soorten aaltjes. Sommige eten bacteriën, andere schimmels, andere planten. En dan zie je in een landbouwbodem vaak dat daar veel bacteriën zitten... en veel bacterieeters. En in deze gebieden hier die afgegraven zijn, dus op die, die, die witte gronden... daar zien we heel veel schimmeleters en veel minder bacteriën die Is dat beter dan? Ja, zo'n zo zo uh, we zeggen meestal dat een goede bodem, dus een goed ontwikkelde bodem... heeft een heel sterk uh, schimmelcomponent, zeg maar. Dus daar zitten heel veel schimmels en schimmeleters in. Dus het is, ja, we hebben het nog niet... Uh, we gaan er nog verder naar kijken deze zomer... maar het ziet er nou uit dat hier echt een heel andere bodem in zit... hoewel je dat niet direct ziet. En die dan ook heel anders functioneert. En waarschijnlijk komt het dus omdat er veel meer schimmel in zit hier. Maar wat, wat is zo goed aan schimmel dan? Nou... Het uh, is uh, uh, misschien meer een oorzaak, maar uh, schimmels kunnen vaak dingen afbreken. Die bacteriën kunnen vaak makkelijke dingen afbreken. En als het dan moeilijker wordt, dan krijg je de schimmels. En in een landbouwgrond wordt alles geploegd... dus dan krijgen die schimmels weinig kans. Hè. Die, die hives en alles, gaat kapot. En dan, eh, maar in dit soort systemen... dus dat betekent waarschijnlijk nog dat het een, een, een veel eh, complexere voedselweb is... waarbij eh, ook allerlei andere dingen afgebroken worden... die in die bodem eh, niet zitten of, of, of niet afgebroken hoeven te worden. Dus als, ja. als je zo'n zo schep van hier van de plankenwambuissen onder de microscoop legt... dan zie je meer schimmeldraadjes... Uh, dat, neem ik, dat hebben we niet bekeken. We hebben schimmeleters bekeken. En het interessante is dat wij al... Nou, als je schimmeleters ziet, dan precies. moet er dus ook schimmels zijn. Ja, er zitten de schimmeleters in en schimmels. Maar dat wij nog nooit een bodem gezien hebben met zoveel schimmeleters als deze bodem hier. In, in die, die 15 jaar of 20 jaar dat wij nu uh, dit soort werk doen. Het is al de succes van het experiment. Absoluut. Hier zie je de eerste heideplanten al opkomen. En dan hebben we het over een gebied wat vijf jaar of, of zes, zeven jaar geleden nog landbouw was. En dat is heel apart. En dan zie je ja, dus is het, dat, dat snel? Dat is heel snel, ja. Normaal duurt dat heel lang voordat je heide krijgt. Maar dan zie je dus door iets met de bodem te doen... kun je al heel snel richting uh, een, een natuurgebied gaan waar je eigenlijk naar op zoek bent. Ja. Dus dit, dit is heel succesvol. Is het voor jullie inderdaad het bewijs dat dat idee van het enten van bodemleven, dat dat werkt? Ja, ja, voor ons is dat zeker is dit, uh, een bewijs in de praktijk, zeg maar, dat het kan. Ja, ja. ja. ja we hadden het al aangetoond en uh, zelfs gepubliceerd in Nature... op grond van pot in een kas. Maar ja, tussen een pot potexperiment in een kas en het veld is nog wel een groot verschil. Maar hier zie je dat je... Nou, we staan nu op een afgegraven stuk hè, waar die mooie uh, zwarte grond uh, verdwenen is. Die is daar weggehaald. En hier uh, had je toen kaalzand over. Je ziet daar nog van een paar van die plekken voor ons uit met vrij kaal zand. En daar hebben we toen die grond op getransplanteerd En je, ja, we staan nu op een stuk heidenschaal en grasland... wat in zes jaar eigenlijk ontstaan is. Met hier een heideplantje als bewijs dat het klopt. Dus ja, dit, dit is eigenlijk in het veld het mooiste bewijs... wat je kunt leveren dat grondtransplantatie werkt. Ja, jullie noemen het zelfs uh, ja, de, de grote grazers. Dat zijn eigenlijk de kleine beestjes... De kleine beestjes in de bodem die grazen evenveel onder de grond... als grote grazers doen boven de grond. Dus als je kijkt wat er aan nematoden en aan insecten zitten vreten... aan plantenwortels, kun je dat per hectare omrekenen naar één of twee koeien. Dus dat is niet gering. Letterlijk? Letterlijk, ja. Qua biomassa, qua gewicht... Ze, wegen ze evenveel, maar ze, ze, ze vreten ook evenveel weg... eigenlijk als één of twee koeien op een, op een hectare. Ja, Kijk, naar aan de horizon, pat! Blauwe die duikt naar beneden... Hij heeft blijkbaar een muis te pakken. Dat is wel erg hè. Als je eens een keer een beerdiertje onder een microscoop hebt gezien, dan denk je van, hé, hey, dat is een soort mini-ijsbeer in de bodem. Ja. Ja, die vogels, die, die winnen toch altijd weer van, van al dat moois in de bodem. Ja. Hele, ja. Helaas. Maar van de veldlever weer een keer een blauwe kiekpief, kunnen jullie als bodemonderzoekers toch ook nog wel genieten? Niet. Absoluut. Daar kunnen we ook wel voor warm lopen, ja. Absoluut. Van de Amerikaanse componist Aaron Copland, uh, de derde piano blues, soft and languid. Ook de otter heeft recht op natuur. Met zijn vereniging Das en Boom voert Jaap Dirk maart al een jaar een juridische strijd tegen het afbraakbeleid van dit kabinet. En met succes. Zo dong de rechter vorig jaar de Nederlandse staat om in Limburg de ecologische verbindingszones voor de korenwolf, de wilde hamster, te herstellen. En die verbindingszones wil Dirk Maat met recht op natuur nu ook voor de otter. Die otter vinden we heel belangrijk daarbij. Omdat, eigenlijk net zoals die korenwolf, maar dan misschien een beetje andersom geredeneerd... die korenwolf was bijna uitgestorven, net als die otter. Wij hadden ze niet meer, de rest van Europa nog wel. Nou, ze zeiden, ja, ze moeten terug. Dat zijn niet wij, dat zei de staatssecretaris of de minister in die tijd. En het kabinet en de Kamer vonden het ook heel belangrijk. Dus we hebben die beschermde otters, want die zijn heel West-Europa beschermd... hebben we ze dus overal weggeplunderd tot aan de grenzen van de Balkan. En die zijn hier neergezet. En nou zegt de staatssecretaris, links hobby, we stoppen ermee. We hoeven ook niet meer te weten hoe het ermee gaat, er wordt ook niks meer gemonitord. En dat is het dan. Terwijl je weet, we hebben er nog maar net 50 zitten in het wild. We en we af en toe zijn doodgereden? Nou, een kwart. Een kwart wordt doodgrepen, ja. Doodsoorzaak. Het ja. Is, want... ja, is nog net zo erg als bij die, die dassen. doodsoorzaak nummer één is het. Als je dat wil voorkomen je wil die populaties uitbreiden... dat is wat we nou ook te lastig gaan leggen... dan moeten die dieren zo snel mogelijk een grotere populatie hebben. Om dat te kunnen doen, moeten ze uit het gebied waar ze nu zitten... andere gebieden gaan herbevolken. Dan moet je bij enige reden weten waar ze langskomen... want je zult voorzieningen moeten treffen. Nee, zegt staat de staatssecretaris, helemaal geen verbindingszones meer. Nou, die verbindingszones zijn niet bedacht door de natuurorganisaties. Die staan in overheidsrapporten. De natte as is bedacht door het ministerie in Den Haag. Door twee ministeries zelf. Natte as, de verbindings... De... Dus ja, de... Het water, hè? Ja, de otterverbindingen, ja. dus in feite. Ja. Nou, wij zeggen, leg maar aan. Dus dat is een van de, van de dingen die we eisen. Nou, dat is een soort onbehoorlijk bestuur. Dat leggen we ze nu te lasten. Ja. Wat is dat wel? Is dat een wespendief? Kan nog niet, hè? Oh, moet je kijken naar die stuart. Ja, ja, nee. Dat is, dat is, uh... Volgens mij is het er één. ja. Kleine kop. Ja. ja. Die hebben Zo. we nog. Die hebben we, ja. Dat moet ook, want ieder jaar komt die nog terug. Ja. Zo. Nou, oké. Okay. Met recht op natuur ga je nu zowel staatssecretaris Bleker als minister Schultz-Van Hagen van Verkeer aanspreken op een onrechtmatige daad. Ja, het over de volle linie uh, nivelleren van uh, het natuurlijk erfgoed en het landschappelijk erfgoed. Dus je kunt wel zeggen, ja, het is heel erg dat we geen nationale parken meer hebben als enig land op aarde. Dat onze nationale landschappen zijn opgeheven. En op zijn gunst nog terugkomen als een provinciaal parkje. Dat dit land dus geen nationale trots meer heeft op dat gebied. Dat is wat we eigenlijk zeggen. Maar dat hangt samen met het schrappen van ecologische bindingszones... waardoor dieren geïsoleerd in gebieden dreigen uit te sterven. Het hangt samen met het schrappen van twee derde van alle beheersgeld. Dus we gaan gewoon twee derde van onze heidevelden, onze orchideevelden. gaan we niet meer beheren. En als de staatssecretaris daarover wordt aangesproken in de Kamer... dan roept die... Een... Ach, ja, nou ja, maar kijk, die provincies, die krijgen nog wel 100 miljoen. En die moeten ze dan precies besteden voor de internationaal beschermd zodat de rest kunnen ze uit hun handen laten kletteren. Al die dingen in samenhang zijn heel slecht voor de natuur. En wij vinden eigenlijk ook dat het van onze kinderen uh, afgaat, hun natuur. En ik denk, en ik wil met het, uh, man, het handvest voor, voor de aarde, kan je dat bevestigd zien... dat er een consensus is, moreel, dat wat wij hebben mogen zien, meemaken en kunnen eten en dan welvaart hebben kunnen hebben dat onze kinderen dat eigenlijk ook verdienen. En in ieder geval hebben wij niet het recht om nu alvast dingen weg te moffelen... of uit te laten sterven, op te heffen, die waar wij van hebben kunnen genieten. Nationale parken, om maar zoiets iets te noemen. Waar we dan van, ja, nou, onze kinderen die krijgen dat niet meer. Mensen die dat doen, zijn onbehoorlijke mensen. En een regering die dat doet, die doet onbehoorlijk bestuur. En wij vinden het breken met 60 jaar traditie... waarin er altijd iets meer voor de natuur gedaan is. En nu wordt er een keer kolossaal minder gedaan... Terwijl er geen enkele aanleiding voor is. Wetenschappelijk niet. gaat heel slecht. He, en er zijn zo ontzettend veel dieren uit Nederlandse verdwenen en Natuurlijk zijn er ook dieren teruggekomen. En zolang nou maar een overheid gezien wordt... door de verdrukking heen er zoveel mogelijk aan te doen... kan ik er billig alleen oké, okay, geen ortolaan meer, maar wel een aan Want we hebben de Oostvaarsplassen. Maar op het moment dat ik zie dat ze het gewoon uit hun handen laten kletteren... en zelfs geen ambitie meer hebben nationaal... voor onze vaderlandse natuur en onze nationale parken en landschappelijk erfgoed... dan denk ik, jullie zijn geen knip voor de neus waard... Dat is wel nieuw hè? Want er is eigenlijk, bij wij weten, nog nooit een, een minister of een kabinet of een staatssecretaris uh, juridisch daarop aangepakt. Dat wordt dan tijd. <laughs> ja. Dat gaat nu gebeuren. Ja, ja, ja er zijn zo. Kijk, wat precies? Ah, wat precies? Wat ga je doen? Nou, kijk, ik heb dus met de juristen waar wij we mee werken gezegd. We gaan natuurlijk inhoudelijk ook een web spinnen. Want echt, daar gaat het puur om de strijdigheid met verdragen en internationale afspraken. habitatrichtlijn noemen op. Precies. Maar daarnaast wil ik ook deze morele vraag op tafel hebben. Of je, en al helemaal als je geen dwingende reden hebt van groot openbaar belang... om de natuur zo onevenredig zwaar te schaden. En ik wil ook de uitspraak, heel veel juristen hebben in het verleden al gezegd... de natuur en de natuurlijke hulpbronnen zijn een onvervreembaar recht... en dat staat ook in het handvest voor de aarde, van op één volgende generatie. Dus dat betekent, dus letterlijk, dat jij dus niet de zee mag leegvissen... of dat gebied mag kapotmaken, op, opheffen, en dan helemaal niet als tientallen generaties ministers voor jou... dat al die tijd beschermd hebben verklaard. En jij zegt, nee, dat hoeft niet meer, een linkse hobby... of uh, uh, dat is een uh, elitaire natuur, of uh, we moeten bezuinigen. Kijk, ze hebben nooit gezegd, hé hey Bleekar, wat zeg je nou toch? Je zegt dat het niks met bezuinigen te maken heeft... dat je ook deze maatregelen zou treffen als er geen crisis was. Kijk. En daar hebben we ook het antwoord op de vraag van de onrechtmatige overheidstaat. Wat zijn dan zijn argumenten eigenlijk nog wel? En dat gaan we hem nu op laten schrijven. Dus we vragen hem per onderdeel, waarom moet dit gebeuren? Welk doel wordt hiermee gediend? Bent u ervan op de hoogte dat die en die zaken geschaad worden? Dat sommige daarvan internationaal zijn vastgelegd? En wat is daarop uw antwoord? Hij moet nu in de verdediging in plaats van andersom. Wat moet hij tussen nu... En twee weken doen? Ja, en als hij dat dan niet naar voldoening doet... en wij zijn gewend dat hij dat niet doet, ook aan de Kamerleden trouwens niet... hij legt niet eens verantwoording aan tegen de strengste volksvertegenwoordiging die je kunt hebben, namelijk die van de Tweede Kamer. Hij doet het ook niet naar ons, dus ja, dan komt er een dagvaarding... waarin we gewoon de rechten vragen, opheldering te vragen... maar ook een aantal dingen te vorderen van hem. Dat hij uitlegt welke waarden dan nog wel nationaal, zelfs internationaal zijn... en of hij niet onmiddellijk die nationale parken weer kan installeren. Zelfs als iedereen zegt, vinden we niet belangrijk... zeg je als wijze vader in Den Haag, maar we doen het toch. Alles maar voor je kinderen. Toch? Jaap Dirkmaat is daar klaar voor. Recht op natuur. U kunt de juridische strijd van Jaap Dirkmaat steunen. Hij heeft u nodig door het kopen van natuurcertificaten. Kijk op onze website voor meer informatie. het vierde deel, het Allegro Molto uit de symfonie in F-groot... van de bohemische componist Antonio Rossetti. Uitgevoerd door de London Mozart Players. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Er was opstand uitgebroken in Surabaya. Deze week met Toco van Dis, live vanuit de Smet in Amsterdam. Adriaan van Dis en anderen... Over de Indonesische vrijheidsstrijd. Indonesia. En het levensverhaal van de boksende herenkapper. Cor Everstein. Cor was een uitzondering. Zoals hij trainde en zoals hij leefde. OVT. Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.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 Kameradje Dolf Jansen zit al 25 jaar in het vak en nog steeds denkt hij dat hij de wereld kan veranderen. Daniel Lohuus schreef liedjes voor Paul de Leeuw, Jenny Harianne en Guus Mebus, maar nu gewoon voor zichzelf. En de wereld van het grote geld door de ogen van toneelregisseur Johan Doesburg en fotografe Jacqueline Hassink. U ziet het vanavond in of TV, iets na 6 uur op Nederland 2. Dit is Radio 1.